De Ierse eurocommissaris voor handel stapt op vanwege het overtreden van de coronaregels. Phil Hogan lag onder vuur nadat hij vorige week een diner had bijgewoond met meer dan 80 Ierse functionarissen. Een dag na de aanscherping van de coronamaatregelen. Een Ierse minister had in de media gezegd dat het kabinet geen vertrouwen meer in Hogan had. De nabestaanden van een man die in 2017 is geliquideerd hebben de beloning voor de tip die leidt naar de daders verhoogd. Twee jaar geleden loofde de familie van Johan van Bokstel al 50.000 euro uit. Nu hebben ze er 25.000 euro bovenop gedaan. Justitie had al een beloning van 20.000 euro uitgeloofd. Het totaal is dus bijna een ton. Van Bokstel was een bekende in het criminele milieu.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 J'avoue que c'est mort Toi tu fous la merde tu veux que j'avoue mes tors Mais à qui tu vas la faire moi j'ai le mental Ouais à qui tu vas la faire Retour à la réalité Moi je retourne à la réalité Ouais j'ai le mental A qui tu vas la faire A qui tu vas la faire Jolie nana recherche joli Joe Comment on fait je pas très bientôt Manger le truc je sens les pipos Les people Ils man du bêtement Ik ben je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 I'm praying So how Als het hoort vanuit Zandgooi, dit is ZFM.